Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De bekerwedstrijd tussen de Utrechtse Amateurclub Hercules en FC Kambuur gaat niet door. Het veld is namelijk onbespeelbaar. En dat is flink balen voor onze redacteur en rasechte Utrechter Matthijs. Nou, we zagen het natuurlijk via de NOS hebben en we dachten, ja, daar gaat onze avond. Nou, we hadden er wel echt heel veel zin in, maar ik denk dat, het nu, uh, dat we nu de sfeer erin moeten houden, maar tot dinsdag of zo. Maar ja, nog wel even kijken of ik kan. Ja, ik hoop het voor je, jongen. Vorige keer versloeg Hercules Ajax nog. Toen werd het 3-2 voor de amateurs. Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd wordt ingehaald. De koning moet belasting gaan betalen over zijn inkomen. Tenminste, als het aan een meerderheid in de Tweede Kamer ligt. Leden van het koninklijk Huis hebben dat nooit hoeven doen, maar daar is de laatste jaren steeds meer discussie over. Nu eist dus voor het eerst twee derde van de Kamer dat koning Willem-Alexander en een deel van zijn familie ook belasting moeten betalen. Die twee derde meerderheid is belangrijk omdat die nodig is om de grondwet te kunnen wijzigen. Dat is wel een lastige procedure en dat kan nog jaren duren. In Duitsland zijn er flinke problemen door sneeuw. In korte tijd is daar zeker 20 centimeter sneeuw gevallen. Daardoor staan er dikke files. Zeker 2000 mensen staan al 15 uur vast. De Nederlandse Rick is daar een van. Hij is onderweg naar zijn wintersportbestemming. We zijn gisteravond rond 11 uur vertrokken. En de eerste paar uur hebben we goed door kunnen rijden tot 2 uur s'nachts. En vanaf dat moment staan we eigenlijk stil. We hebben eerst 14 uur. Helemaal stilgestaan en nu hebben we in het afgelopen uur... denk ongeveer een kilometer kunnen rijden en nu staat het weer helemaal stil. En of ze binnenkort wel weer kunnen rijden, dat is nog maar de vraag. We hebben geen idee hoe lang het nog gaat duren. We zijn nu zo'n beetje 19 uur uh, onderweg. En uh, ze hebben aangegeven dat het sowieso nog wel tot een uur of acht zou duren... voordat de file weer in gang zou kunnen komen. En we hopen natuurlijk dat het snel sneller zou gaan, maar... Het gaat in het zuiden van Duitsland en in Oostenrijk ook nog sneeuwen waarschijnlijk. Dus we weten niet wat we daar nog uh, gaan meemaken. Dan het weer, het vriest. Vanavond en vannacht in het noorden en westen ook weer wat winterse bijen. Morgenochtend nog een staartje nattigheid, Daarna opnieuw zonnig bij 0 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland zijn nog files op de A4. Daarna richting Amsterdam. Verknopend er weer meer 10 minuten op onthoudt.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 Ignorance. I can. Never...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 Don't they always say Mother knows best She built a house from the ground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 What keeps me hanging on feels just like a new day there is crisp and cold.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 try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 Oké, okay. ja. nou uh, het is leuk even om een kleine introductie te hebben van wat jullie allemaal gedaan hebben en uh, wat jullie zijn natuurlijk. Uh, straks gaan wij na het volgende nummer, gaan we de eerste twee nummers al laten horen, dus uh, zo snel gaat het al. Want ja, als het, uh, het zijn is uh, dat de soundcheck oké okay is, dan uh, gaan we natuurlijk ook uh, beginnen. Uh, maar ik heb ook nog uh, nieuw materiaal en dit is uh, kakelvers, want uh, morgen mag dit uh, gedraaid worden en wij mogen dat nu al doen.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 King's ship left behind above a mob Een keer dat we zo ingehouden wachten met klappen, dat was bij Melanie Ryan. die dacht van, komt er nog een applaus? Ja, we hebben gewoon echt expres op zitten wachten totdat het de laatste toon geklonken heeft. En dat doen we natuurlijk ook bij deze band. Uh, Marble Waves vanavond in de studio. En één van de singles, want dat is volgens mij ook een single die jullie er vanaf hebben gehaald van het album, is dit nummer, Wash Away.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 Ja, ja, ja, nou ja, goed. Uh, ik, uh, het is een quizvraag, uh, maar goed, we maken er uh, een eind aan. Hier is Always... Nee, wat zeg ik? Het nummer is Self Love van Lasset. Sometimes I ask myself, what the hell is wrong with me? So easily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 Ja, ja dat een flinke tijd geleden eigenlijk. Ja, uh, want hoe lang bestaat de band inmiddels nu? Nou ja, dus officieel zou je kunnen zeggen... dat ik en Frank uh, sinds 2017 aan het schrijven zijn voor mm -hmm. Marbleways Maar mm -hmm. we hebben in 2020 voor het eerst een nummer uitgebracht. Ja, het...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 ja want de um, dag dat we zouden gaan Rutger is aan het woord ja ja we zouden in Tivoli spelen toen net ons eerste single en album uit zou komen en precies op die dag werd alles afgezegd en moest alles sluiten. hoe frustrerend ja. is dat dan als je dat dan hoort ja, en ergens naast ja wij stonden voor ons gevoel op het punt om de hele wereld te veroveren ja dat heeft ook wel ja. Ja. ja en toen gebeurde dat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 RPL woorden. Daar zijn jullie geweest oh, ja. bij, uh, ja, bij Maarten. collega Maarten Verduin ja. en uh, Chris. En dan ben ik even zacht naam nou, van Leeuwen. Uh, daar zijn jullie geweest. En uh, Maarten is nu al even een tijdje in de lappenmand. Ja. En ik hoop ook echt, als hij zit te luisteren... Maarten wordt snel weer beter. En uh, we kunnen je gewoon niet mis op die radio. Uh, maar dan komt hij de Maarten Verduin-vraag. Want hij, was altijd, uh, hij is altijd heel gemeen met zijn vragen. Maar wat is daar nou zo leuk aan aan huiskamerconcert te geven. Ja, zit... ja, ja, het is een maatde voor <laughs> yes. yes. Je zit heel dicht op het uh, publiek. Ja. En uh, het voelt heel close. Um, het is ook leuk dat het helemaal onversterkt is. Dus je hoort gewoon helemaal het geluid zoals het in de huiskamer ook klinkt. <güls> ja, ik denk dat het. Um...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 Lies in the shop Where the battery As and sometimes Things got out of hand To fight the war With the longest death Bloody face and all Somehow, it's still strange